1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Smit Kees Spronk die behalve zijn smederij de enige erkende vakopleiding van Nederland... runt nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag, topoverleg in de Eerste Kamer over woonakkoord. Rechtszaak om Nijmegen scooterongeluk terug naar het gerechtshof. En slimme energiemeter levert huishoudens besparingen op. Het is bewolkt, vooral in het noordwesten valt wat regen. In het zuidoosten is het droog, er is ook wat zon. En het wordt ongeveer 8 graden. Ook later in de week zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. In de, Eerste Kamer hebben, pardon, in de Eerste Kamer hebben minister Blok van Wonen en vicepremier Ascher voorafgaand aan het debat over het woonakkoord overleg gevoerd met elkaar, met de belangrijkste deelnemers. En dat overleg is nu afgelopen. Politiek verslaggever Margreet Boer, wat is daaruit gekomen? Nou, inhoudelijk zijn er geen mededelingen gedaan. En inderdaad, aan tafel zaten behalve de bewindslieden Blok en Ascher ook. De vijf fractievoorzitters uit de Eerste Kamer die dat woonakkoord hebben gesloten. Dus van die partijen die dat akkoord hebben gesloten. Dus de Partij van de Arbeid, VVD, D66, ChristenUnie en SGP. En ook de persoon waar het allemaal om draait, 3 Duivestein, de senator van de Partij van de Arbeid, was bij dat overleg. Duivestein heeft grote moeite met de verhuurdersheffing die het kabinet wil invoeren. Dat is een belasting die de woningcorporaties moeten betalen. En dat geld gaat, gaat dan naar de schatkist. En Duistein zegt, ja, dat geld, dat moeten de corporaties eigenlijk gebruiken om te investeren in woningbouw. Nou, zijn stem is zo belangrijk, omdat zonder die stem er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. En dan kunnen de woonplannen van het kabinet niet doorgaan. En dan staan ook andere kabinetsplannen onder druk. Ruim een half uur geleden was dat overleg afgelopen en kwam Adrie Duistein naar buiten. En hij wilde eigenlijk niet veel kwijt over het overleg. Dit is uh, goed overleg. Is dat de top van het kabinet? Was er ook bij? D dit, dit is gewoon een goed overleg... over een kwestie die heel belangrijk is. Meneer zijn zegt... kunt u zeggen... waar de problemen nu nog liggen wat u betreft? Nee, maar ik, ik, ik, ik zeg op dit moment nog niks. Want ik ga straks in het debat iets zeggen. U zegt goed overleg met het kabinet gehad. Hebben ze uw u, nee, toezegging hebben... kunnen hebben? We, we hebben de woonakkoordpartners... hebben met elkaar gesproken. En wat was uw aanwezigheid daarbij dan? Ik heb uh, het standpunt van de fractie van de Partij van de Arbeid toegelicht. Kunt u ons dat ook toelichten? Ja, nadat we dus in de, in de zaal hebben gesproken, zal ik dat toelichten. Ja, Duijvers die verwijst dus naar het Kamerdebat. Dat is de zaal waar vanmiddag uh, gesproken wordt over dat woonakkoord. En uh, verder geeft hij dus geen duidelijkheid of zijn standpunt veranderd is. Roger van Boksel is de fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Hij was ook bij dat overleg. Want ja, D66 heeft samen met ChristenUnie en SGP... het kabinet aan een meerderheid geholpen in de Eerste Kamer. Maar ja... Als Duivestein dus tegenstemt, dan hebben zij voor niks hun nek uitgestoken. En ook Van Boksel weet nog niet wat Duivestein straks gaat doen. Ik heb uh, nog geen duidelijkheid en ik verwacht een heel inhoudelijk debat. En uh, waar het eindigt zien we straks wel. Wat staat er op het spel? Uh, ja, eigenlijk een heleboel. Uh, hervormen van de woningmarkt, zorgen over uh, uh, de intensheid van de maatregelen... Uh, commitment aan Brussel, heel veel elementen. Dus uh, het gaat over meer dan alleen. Als, als Adrie zijn tegenstemt, is dus het kabinet dan in gevaar? Weet u, ik heb Johan Cruijff ooit horen zeggen... voor is mijn hoofd te klein. En daar voeg ik me uh, in. Ja, dat is dus Roger van Boksel. Hij weet dus ook niet hoe het af gaat lopen. En op dit moment vindt op een andere plek in Den Haag ook overleg plaats. En dat is een overleg tussen minister Dijsselbloem van Financiën... vicepremier Ascher van Sociale Zaken... en weer die vijf partijen die ook het woonakkoord gesloten hebben. Dus VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en D66. En die praten daar over het pensioenakkoord. Maar ja, alles hangt met alles samen. Dus dat pensioenakkoord dat komt er niet zolang er geen duidelijkheid is... over hoe het vandaag afloopt met dat debat... In de de eerste Kamer over het woonakkoord. Wanneer begint dat debat over het woonakkoord? Nou, Dat staat nu gepland om precies te zijn om tien over half drie. Nou. Dus uh, in de loop van de middag. We wachten dat af. Margreet Boer, dankjewel. je wel. Potsch spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Zijn advocaat heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat hij wil dat de overheid Potsch meer rechtsbijstand geeft. Potsch, voormalig piloot, staat terecht in Argentinië... omdat hij tijdens het fidele regime betrokken zou zijn geweest bij dodenvluchten. En hij is voor zijn procesvoering afhankelijk van giften en liefdadigheidsinstellingen. Volgens advocaat Knoops kost het veel geld om getuigen te zoeken en te horen... die zeggen dat Potsch niet betrokken was bij die dodenvluchten. En Knoops vindt dat Nederland mede-aansprakelijk is... voor de situatie waarin Potsch verkeert... en dat Nederland erom moet meebetalen aan de rechtszaak. Oud-neuroloog Janssen Steur heeft gezegd dat hij nooit als arts in Duitsland had moeten gaan werken. Hij had het laatste woord in de rechtszaak die tegen hem loopt. Omdat hij wordt verdacht van onder meer het stellen van verkeerde diagnoses, het uitvoeren van onnodige operaties en het veroorzaken van blijvend letsel bij patiënten. Volgens Janssen Steur maken ook goede neurologen dagelijks fouten. Maar er wordt onderling te weinig over gesproken. Geen enkele arts geeft fouten graag toe. Ook ik niet, zei Janssen Steur tegen de rechters. En hij zei mee te leven met zijn oud-patiënten. En heeft ze opnieuw een gesprek aangeboden. Er is zes jaar zelfstraf tegen Janssen Steur geëist. En de uitspraak in die zaak is op 11 februari. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Gezinnen kunnen 120 tot 170 euro per maand besparen... als ze direct inzage hebben in hun energieverbruik... blijkt uit onderzoek van netbeheerder Stedin... in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Bewoners kregen daar gratis een energiedisplay... bij een nieuwe slimme gas- en stroommeter. En Hendrik Willem Hofs doet verslag. Je hoeft het koffiezetapparaat bij de familie Mulder maar aan te zetten of de energiedisplay schiet omhoog. Het is een soort dashboard van een auto. En je kan er de hele dag op zien hoeveel stroom of gas je gebruikt. En dan kan je zien wat je per maand uh, verbruikt en wat het uh, jaardoel is. U heeft hem nu een jaar. Wat is het belangrijkste wat u gemerkt heeft? Nou, dat sommige apparaten wel heel erg veel uh, stroom verbruiken. Onder andere, Zoals het koffiezetapparaat? Het koffiezetapparaat, de droger, uh, stofzuiger... Mevrouw Cabalt van Stedin, de netbeheerder. Deze wijk heeft allemaal slimme meters gekregen, maar ook zo'n zo dashboard er dus bij. Is ja. het ook te zien? Is het effect er? Jazeker. We zien dat deze huishoudens gemiddeld 6% energie besparen. En dat komt neer op ongeveer zo'n 120 tot 170 euro per jaar, wat je eigenlijk goedkoper uitkomt. En heeft dat ook nog gevolgen gehad voor uw Gebruik, heeft u iets aangepast? Ja, wij merken samen wel dat we toch gauw de kraan dicht doen... dus niet de kraan laten lopen en toch sneller het licht uit... en trui aan in plaats van de kachel hoger. Dus ja, je doet er toch wel iets, iets mee. Alle Nederlanders krijgen zo'n slimme meter... maar ze krijgen niet allemaal zo'n dashboard, zo'n display erbij... Het is toch eigenlijk gek, of niet? Nou, het is, het is eigenlijk wel zonde. Hè? Want wat je wil zien, die slimme meter, eigenlijk een van de doelen van is energiebesparing. En alleen dat ja, die meter ophangen, voelt toch een beetje als het net niet. Hè? Je hangt die soort uh, goud in huis. Je kunt er geld mee besparen, maar je moet er net iets aan toevoegen om ook dat rendement te halen. En waarom doet u hem er dan niet gewoon bij? Ha. Nou, het, enige, het idee is dat het de markt is, dat de markt dat moet oppakken. En uh, wij zien dat het nog wat uitblijft. Hè? Dus wij hebben gezegd van ja, weet je, wij voelen ons verantwoordelijk voor die hele maatschappelijke business case. We maken de kosten. Maar we willen ook graag dat de maatschappij de baat realiseert. Dus we gaan echt wetenschappelijk aantonen dat als je daar iets bij doet... iets extra's bij doet, zoals zo'n display... dat je dan ook dat rendement echt haalt. En dit, ja, deze test wijst dat ook uit. Ja, dit is ook het gevolg hè, van de slimme meter van dat dashboard. Hierdoor heb ik de wasdroger weggedaan. En hou hang ik de was gewoon weer netjes op een rekje. En dat scheelt? En dat scheelt enorm. Ja, 120 tot 170 euro per jaar is dat dus wat het scheelt. En het ministerie van Economische Zaken vindt dat de markt het leveren van die energiedisplays op zich moet nemen. De netbeheerders willen dat die standaard bij elke slimme meter wordt geleverd. De Nijmeegse scooterzaak moet over, heeft de Hoge Raad besloten. Die zaak gaat over twee verdachten van 18 en 19... die een hotel wilden overvallen. En toen ze een politieauto tegenkwamen, sloegen ze op de vlucht. En daarbij botsten ze op een voetganger en die is later overleden. Justitie vindt dat er sprake is van doodslag, maar het gerechtshof in Arnhem bestrafte de twee alleen voor het voorbereiden van een gewapende overval. Onder meer omdat niet duidelijk was wie die scooter bestuurde. Het gerechtshof moet van de Hoge Raad die zaak nu opnieuw behandelen. Ontwerper Jan Taminiau, U weet wel, die van de koningsblauwe Japon... die Maxima droeg op 30 april. Jan Taminiau heeft in het Amsterdam... het cultuurfonds Modestipendium ontvangen. En die beurs bedraagt 50.000 euro. Joris van de Kerkhof. Angelique Westerhof is van de Dutch Fashion Foundation. Verantwoordelijk voor de uitreiking van dit stipendium. Niet echt een prijs die je kunt winnen... maar het wordt toegekend vanwege het hele oeuvre. Want Jan Taminiau als geen ander... Iemand is die met heel veel doorzettingsvermogen en lef heeft gezocht en onderzocht. Hij omarmt het vakmanschap, het vergeten vakmanschap. Hij weet nieuwe taal neer te zetten. Hij heeft, uh, uh, uh, hij heeft echt gezocht naar zijn eigen idiom en daar weet hij nu mee te spelen. Hij weet te componeren op een andere manier. Daarnaast... Is het de beroemdheid van de afgelopen... Maanden Of was dit eigenlijk al lang bekend dat hij hem dit jaar zou krijgen? Voor, het was nog niet bekend, maar voor, voor de mensen in de Nederlandse modewereld... is Jan de Mignou natuurlijk een, een, een, een schat, een treasure die je wilt koesteren. En die al jaren wordt gekoesterd. Maar uh, deze specifieke injectie, Cultuurfonds Modestipendium... is voor die mensen die... die op het exact het juiste momentum dat ze van cultuur naar, uh, van, van eigenlijk van toptalent naar brand gaan. Daar gaat deze injectie over. En die heeft hij gekregen en het momentum is zeker afgedwongen dit jaar. Voor de vierde keer? Nou dan zijn we wel klaar hè. Of zijn er nog oh, meer... nee We beginnen net, we beginnen net. <laughs> ja Nee, maar het is wel mooi om te zien dat je met vier ontvangers van het Cultuurfonds in De allereerste was Ilja Visser. Daarnaast was het Francisco van Bentum. Nu Spijkers en Spijkers die het net hebben overgedragen aan Jan Taminiouw. Dan heb je wel een heel duidelijke pool... Waar staat deze prijs voor? En waar gaan we voor? Kwaliteit, authenticiteit, internationaal handschrift... en mensen die, die, die echt als iconen voor Nederlands modeland... Uh, iets in beweging weten te brengen. En waar is dat rechtstreeks te vinden bij Jan Terminio? Als ik dat in een aantal woorden moet samenvatten... dan uh, is Jan iemand die het experiment weet te verheffen vanuit materiaal... vanuit vormtaal... En vanuit een koestering, het puur het intieme. Dus de binnenwereld van een vrouw en haar uiterlijke verschijningsvorm in het publiek. En als we dan denken aan koningin Maxima... dan begrijp je helemaal en zie je het voor je hoe hij dat doet. Hij gaat daar heel diep in. En dat zei Angelique Westerhof van de Dutch Fashion Foundation. En vanavond in het Radio 1 Journaal een gesprek met de winnaar zelf, Jan Taminio. Sport. Bij een groot omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal... zijn weer twee grote namen genoemd. Voormalig AC Milan-spelers Gennaro Gattuso en Christian Brocchi. Zij worden verdacht van matchfixing. Correspondent Rob Zoutberg. Ze zouden betrokken zijn bij het, het, het ritselen van wedstrijden. Zeker de drie wedstrijden van Milan uit 2011... waaronder een wedstrijd Milan-Lazio die uh, gespeeld werd in 2011, in februari 2011. Um, maar ook nog andere wedstrijden van Lazio, Juventus en Inter... staan allemaal onder de loep. En dat allemaal in een nacht hier in Italië... dat er vier arrestaties zijn verricht. Trouwens niet deze twee spelers, want zij worden alleen nog maar verdacht. En zeker vijftien huiszoekingen. Dus het uh, kranten hebben het hier over nuovo Terremoto, Een nieuwe aardbeving in het betaald voetbal. En dat is zeker aan de gang. Wielrenner Jonathan Tiernan Lok van Team Sky wordt geschorst. Volgens de internationale wielrenunie UCI heeft hij de dopingregels overtreden. De UCI maakt dat op uit het bloedpaspoort van de Brit. Het is nu aan de Britse wielermond, wielerbond om Tiernan Lok te schorsen. In 2012 won Tiernan Lok drie wielerrondes. En zo verdiende hij zijn contract bij Sky. Het is 13 over 1, hoofdpunten van deze uitzending. Ook na topoverleg in de Eerste Kamer over het woonakkoord... wil PvdA-senator Duivenstein nog niet zeggen of hij daarmee instemt. Wacht maar op het debat, zei hij tegen de verzamelde pers. De rechtszaak om het Nijmegen scooterongeluk moet terug naar het gerechtshof. Twee mannen reden een voetganger dood... maar ze werden daarvoor niet veroordeeld... omdat niet was vast te stellen wie de scooter bestuurde. En huishoudens die inzicht hebben in hun energieverbruik... kunnen jaarlijks tenminste 120 euro besparen. En dat blijkt uit onderzoek van netbeheerder Stedin. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch. Hallo.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een werklunch met Smit Kees Pronk... die behalve zijn smederij de enige erkende vakopleiding van Nederland runt. Onze reportageserie In de Praktijk gaat deze week over armoede. Alleen dit jaar al zijn er ruim 170.000 nieuwe armen bijgekomen. Een deel daarvan is ZZP'er. En als je dan om hulp moet gaan vragen om bijvoorbeeld de muziekles van je kinderen te betalen... dan is dat een grote stap. Uh, eerst alles zelf regelen, zelf betalen. Van, ja, het gaat makkelijk, je hebt het, je hebt de middelen. Maar als je dan niks meer hebt en je moet dus een, een derde zeg maar, aanspreken of een buurvrouw van Helpen, ja, is ja niet makkelijk. Dan om half twee beginnen we aan stand.nl. De stelling dan, de opstelling van Adrie Duiverstein, is geloofwaardig. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070.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 Het gaat slecht met de Nederlandse vaksmederij. Steeds minder mensen willen als ambachtelijk smid aan het werk. Terwijl er volgens de vaksmede juist meer vraag is naar de werkzaamheden van de smid. Om kennis en ervaring uit te wisselen zoeken de smeden daarom Europese samenwerking. Kees Pronk heeft een smederij. En hij runt ook de enige erkende vakopleiding van Nederland. En hij is hier bij mij in de studio. Dag meneer Pronk. Goedemiddag. Het is een teken aan de wand dat de bekendste smid van Nederland Jan Smit is. Ja, maar die doet natuurlijk niks met smeden. Nee, precies. Die Je heeft alleen maar muziek. die naam. En is ook nog met een T ook. Ja, ja. Waarom gaat het zo slecht met de branche? Er is eigenlijk een hele periode niks aan gedaan aan opleidingen. We missen gewoon een complete generatie, omdat er gedacht werd van wat moeten we ermee? Wat moeten we met het smeden? Dat is oud, ouderwets, doen we niet meer. En nu ontdekken ze toch dat er smid nodig is voor het maken van restauratiewerk, gewoon smeedwerk, objecten in tuinen, maar ook uh, deurbeslag. U kunt het, u werkt niet aan? Wij kunnen het werk niet aan en uh, regelmatig komen de collega's van mij naar Duitsland om ons te helpen. Um, dus het is erg dat er geen vaksmeden meer zijn? Nou, dat vond ik uh, een jaar of tien geleden heel erg. En dat was voor mij ook een moment om te zeggen... ik ga met de vakopleiding beginnen. Ik ga kijken, wat is er? En wat kunnen wij daarin betekenen? Ja. En, en dat betekent dat u gewoon mensen zelf opleidt... omdat ze niet meer ergens anders terecht kunnen? Ja, dat klopt. En uh, ik vind het ook heel jammer dat de mensen niet meer opgeleid konden worden. Maar nu kunnen we ze weer opleiden, we ja. kunnen er weer vakmensen van maken. Hoe heeft u het zelf geleerd? Ik heb bij uh, professor Haberman uh, in Italië het geleerd. En ja toch ook een hoop zelf proberen. Ja, dus dat is ook wel eens wat mislukt. Dat is ook wel eens wat <laughs> mislukt en dat heeft vliegles gekregen. Ja, um, U zegt professor, dat is gewoon een professor in, in de smederij. Ja, hij, uh, hij leeft jammer genoeg niet meer. Maar in Italië gaf hij op San Cervolo bij Venetië gaf hij, uh, de opleiding smeden. En daar heb ik uh, een aantal technieken van hem mogen leren. Ja, ik dacht hij gaat zeggen, nou ik heb het van mijn vader geleerd of zoiets. Want dat lijkt me nou echt zo'n beroep wat van vader op zoon gaat. Nee, bij ons in de familie is dat niet zo. Mijn vader is wel smid geweest, maar hij is na die tijd uh, een hele andere kant op gegaan. En hij heeft daar niks meer mee gedaan. Hoe, hoe werd u gepakt door dat vak? Waarom wilde u dat worden? Eigenlijk al op jonge leeftijd. Ik vond De vormgeving vond ik heel mooi. Ik heb er ook gewoon kunstwerken gemaakt als smid en als metaalvormgever. En ja... Dat komt gewoon uit je vingers. Ja. U, u noemde net al even wat werkzaamheden wat u nu al uh, doet. Want er de, de, de, de gaan dagen waarbij ik er niet bij nadenk van... oh ja, dat is smeedwerk. Nee, maar als ik hier aankom lopen voor het gebouw... dan staat er een hele mooie grote knoop. Ja, een kunstwerk is een dat. kunstwerk. Ik nou, ik heb dat in, uh, in Duitsland een keer geprobeerd... en met iemand uit Zwitserland. Die zei, dat moet je zo en zo doen... In 32 seconden maak ik een knoop in rond 25. Ja, maar dat is namelijk niet een klein dingetje. Dat is echt wel een flink... Uh... Ja, nou, dit was, die ik dan gemaakt heb, was in materiaal van 25 mm rond. En dat was gewoon leuk om te doen. Ja. Ja, Dus dat is bijvoorbeeld dat is smeedwerk. Dat, is, nou, dat ja, kan gesmeed zijn, maar het kan ook gegoten zijn. Ja, Daar moet echt een smid aan te pas komen. Uh, als gezegd, het gaat niet goed met de branche. Hoe, hoe krijgt u nu jonge mensen zover om toch vaksmid te worden? Wij staan veel op techniekdagen. We hebben ook het evenement Wijzer met Ijzer. Dat we in een week tijd een 500 leerlingen laten komen. Die we gewoon een stukje laten smeden, iets schieten, iets met aluminium bewerken. We komen Dan. bij u in de smederij langs? Nee, wij gaan, dat kan bij ons in de smederij, maar dit doen we in Ulft op het Drucomplex. En daar hebben we de ruimte om dat soort dingen te doen. Ja, en dan zien we echt de beelden die we kennen van zo'n smid... Uh, met zweet op zijn voorhoofd, zo'n zo zo schort voor. En... Ja, zo werkt dat. En, dan en die kinderen staan ook in dezelfde, in dezelfde uh, uh, kleding. Want dat is ook beschermend. Het schort houdt de warmte tegen van de smidzuur. Ja. ja. Um, een van de jonge mensen die enthousiast is geworden... Uh, voor het vak van smid, dat is uw dochter. Ja. Lotte. Lotte Pronk. Uh, onze verslaggever Maarten Bleumens... die uh, ging bij haar langs in de smederij in Andelst. Wat doe je, Lotte? Ik uh, ben een stuk ijzer aan het warm maken. Ik ga een hartje maken. Echt flinke vlammen die, er, die eruit slaan. Ja. Kijk, en daar vliegen de vonken in het rond. Terwijl Lotte de hamer neer laat komen. Op een stukje rood gloeiend. Ja, ik weet niet. Hij is niet meer, hij is het is ijzer, Lotte. Het is gewoon ijzer. Het is gewoon ijzer, hoor. Kijk. Is het moeilijk, Lotte? Het is wel moeilijk om er een, een mooi puntje aan te krijgen, ja. Het is wel uh, oefenen. Hoeveel sta je dit nou te doen? Uh, sowieso wel één à twee keer per week. Dan sta ik naast een, een, een leuke dame van twintig. Jij bent smit. Hoe is dat ooit gekomen? Nou, uh, ja, het is altijd achter het huis geweest. En ik heb het nooit leuk gevonden. En, uh, Sorry, je hebt het nooit leuk ik gevonden? Ik heb het nooit leuk gevonden. Veel mensen denken het is met de paplepel in, uh, ingegoten. Ja. Maar dat is het niet. Nee? Uh, we gingen altijd in de zomervakantie altijd naar van die smeetmanifestaties. Altijd weer hetzelfde vakantie. <laughs> ik vond het niet meer leuk. En uh, drie, vier jaar terug is bij mij de knop. Even terug, jullie zomervakanties, daar ja. waar heel veel gezinnen de kerken in gaan om te bezichtigen of musea. Ja, daar gingen jullie. Een soort ik, ik In de Lotte werd meegesleurd door vader. <laughs> ja, ja. <laughs> eigenlijk wel, ja. Okay. ja. Okay. En ik was altijd, uh, altijd met dieren of, uh, of met planten vond ik helemaal leuk. En daar ben ik ook, uh, heb ik ook mijn middelbare school opgericht yeah. En uh, ja, toen is bij mij in één keer de knop omgeslagen, drie, vier jaar terug. En toen uh, ben ik begonnen met de opleiding smeden En ik vind het nog steeds leuk. Waardoor dan? Ja, toch dat je van een bonk ijzer iets moois kan maken. Ja? Yeah? Ja, want als je het warm maakt, je slaat erop. Het maakt niet uit hoe je slaat. Je krijgt een mooie vorm. In het begin is het wel een beetje raar geweest. Want ja, je bent toch het enigste meisje, een nou ja, vrouw. En dan gaan ze toch wel kijken zo van, oh, kan ze het wel? Is, is een vrouwelijke smid anders dan een mannelijke? Ik denk dat mannelijke smeden zich meer willen bewijzen dan, vrouw, dan vrouwelijke smeden. En Hoe dan? Waarin? Ja, met, met zo van, kijk hoe hard ik kan slaan. Echt? Ja, dat is het wel. En uiteindelijk, het werk, levert een vrouwelijke smid ander werk af dan een, een mannelijke? Het is vaak uh, of juist heel fijntjes of juist heel grof. Maar je ziet wel van een vrouw is toch vaak uh, netter. Wat doe je nou met je knie? Ik uh, zet de hendel open dat er meer, uh, meer lucht van onder komt. Zodat het vuur ietsjes uh, iets hoger wordt. En, en jij voelt aan hoeveel je dat moet doen? Ja, je hoort ook aan de klank van, van het vuur hoor je... Van hoe hoog die staat en hoe laag die staat. Zoals nu heb ik hem hoog staan. En als ik hem helemaal dicht doe, dan, uh, dan hoor je hem niet meer. Er komen allemaal sterretjes vanaf. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat hoort niet? Nee. Dan is het uh, tegen het verbranden aan. Oké. Okay. Baal je nu? Ja, want je ziet het wel uh, straks erop. Dus dat is wel een beetje jammer. Denk jij hiervan te kunnen gaan leven? Alleen van het smeden niet, maar met dingen eromheen. Zoals gewoon het, uh, ja, het vernieuwende bewerking van metaal wel. Dat er nog naast. Dus je moet wel twee dingen hebben om echt ervan te kunnen leven. Nou sta jij uh, in de smederij met je vader. Merk je iets in verschil in generatie? Ja, ik merk het wel. Mijn vader is meer van echt veel met de hand doen en weinig met de machine. En ik... Ik neig al meer naar de machine toe. Ja, waar, waarbij kun je de machine gebruiken dan? Uh, met een luchthamer kun je bijvoorbeeld... als je veel uh, en dik materiaal moet uitwerken... dan uh, doe je dat onder een machine, dus onder de luchthamer. Wat je dan zonder uh, kracht moet gebruiken... en dat bedien je met je voet. Met gezis en een stoomwolkje gaat het hartje in een bak water. Je maakt het wel om ergens neer te zetten of te verkopen. Gaat je dat aan het hart? Ik vind het moeilijk om te verkopen, ja. Ja, echt? Ja. Ik weet dat ik het voor iemand maak. Dat is toch moeilijk. Smit Lotte, ben je tevreden? Ja, ik vind hem, ik vind hem mooi geworden. Ja? Ja. de Bleum is op bezoek dus bij Lotte Pronk. En ik ga terug naar vader Kees die hier bij mij zit. Vaksmit en zit daar toch met trots naar te kijken. Want we lieten ook een filmpje zien van hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Dat is mooi, hè? Ja, natuurlijk. Dat is altijd mooi als je je dochter daar ziet werken. Ja. Gewoon jouw beroep, wat jij hebt, dat ze dat ook doet. Ja. We horen haar wel zeggen dat zij vaker gebruik maakt van machines dan u doet. Ja, ik vind het modelleren met de hamer vind ik veel mooier. Zij maakt ook mooie werkstukken, maar dan met de luchthamer. En in het begin van mijn smeden hadden we niet de beschikking over deze machines. Later wel. En ik gebruik ze wel eens, maar ik werk toch liever gewoon met de hand. Ja, en wordt u straks uiteindelijk niet toch helemaal weggeconcurreerd door bijvoorbeeld die 3D-printen waar iedereen het over heeft? Ja, dat is een hele goeie. <laughs> ik moet ook wel eens werkstukken maken waarvan ik zeg, nou, misschien is het wel handig als we een 3D-printer hebben om te kijken hoe gaat het eruit zien. Ja. Dus ook daar ben ik niet bang van, want het modelleren. Dat met, zoals we met de hamen doen en met gereedschap op het aanbeeld... dat kan je toch nooit 100% namaken met een 3D-printer. Dat kan zelfs zo'n printer niet. Um, zij doet in het weekend een opleiding bij u. Um, waar komen die andere mensen vandaan die, die, die, die dat doen? Die komen eigenlijk uit heel Nederland. Die hebben een opleiding uh, metaal achter de rug, niveau 2, minimaal. En dan kunnen ze bij ons instromen in de differentiaties En hoe staan wij erop als Nederland dan, als je het vergelijkt met andere landen? Ik denk dat we op dit moment bezig zijn een in inhaalslag te maken. Uh, Duitsland is natuurlijk vrij ver op dat gebied. Altijd geweest. Op scholen wordt dat nog uh, onderwijs ingegeven. Als ik naar Finland ga, dan is ook nog een uh, behoorlijk goede opleiding. Daar wordt meer gedaan aan de traditionele houtbewerkingsgereedschappen smeden. Uh, ik denk dat we wel mee kunnen met uh, de andere landen, maar we zijn ook druk bezig om een Europese opleiding te krijgen. Ja. Ja, dus u werkt ook samen met andere Europese landen. We hebben aan het begin ook gezegd, u, u, u, laat, u huurt ook wel eens iemand in hè, van buitenland ja. die dan les komt geven hier. Ik, ik las iets over een Israëlische ja, smid. Ja, Uri Hovi, dat is een hele bekende Israëlische smid. Die heeft ook gekeken naar de anatomie en de ergonomie van de smid. Hoe kan ik eenvoudiger maken met smeden? En daar geeft hij ook les in, bij ons in de smederij. Hij komt één of twee keer per jaar. En Lotte is daar ook een aantal weken bij hem in de smederij geweest. Want ja. dat beeld zal er ook blijven dat het gewoon toch heel zwaar werk is. Uh, nou ja, hij zit heel dag bij dat vuur. Uh, het ja. is warm, alleen je moet de hamer op de juiste manier hanteren. Je moet gewoon de hamer gebruiken als een bal. Hij moet stuiteren op het aanbeeld waar het ijzer ligt en terugkomen. Die energie moet je gewoon weer gebruiken. Als ik gewoon echt met kracht zou gaan slaan, dan ben ik s'avonds helemaal kapot. Maar doe ik het gewoon op de manier zoals het hoort, dan valt dat hard mee. Ja. Uh, internationale samenwerking, kan de EU nog iets voor u betekenen? Wij zijn uh, bezig met de EU om te kijken of we een uh, samenwerkingsverband kunnen krijgen. En dan ook met middelen van de EU om de, erken, de erkenning van diploma's te krijgen. Want zodat dat is zodat de Smit ook ergens in het buitenland kan werken met een diploma wat gewoon Europees erkend is. Ja, dat willen we heel graag. Ja. Nou en wie weet dat door dit uh, gesprek, en u bent er enthousiast over nog wat mensen zich melden. Uh, jonge lui die denken, nou laat ik dat eens gaan doen. Nou laten we eens op onze website kijken op www.mondra.nl Bij deze gezegd. Hartelijk dank voor het gesprek en een groet aan Lotte. Dank u wel. Dag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Verslaggever Anne van der Veen is dat. Die kijkt deze week mee met Carlinde Liesker. Zij is bijstandsmoeder en moet alle zijden bijzetten om rond te komen. Ze is een van de minima in Nederland. Waarvan er dit jaar ruim 170.000 zijn bijgekomen. Maar helemaal alleen staan deze mensen er niet voor. Zo is er bijvoorbeeld de stichting Leergeld. Zij zijn er voor ouders die bijvoorbeeld de sport- of muzieklessen niet meer kunnen betalen. En steeds meer mensen maken daar gebruik van. Ook de kinderen van Carlinde kunnen sporten door deze stichting. Ja, diploma. Dat is een rijkdom. We zitten ook eigenlijk, eigenlijk op judo. We kijken in week met jou mee. En dat judo, dat ze erop zitten, dat komt door een bepaalde stichting. En daar gaan we ook eens kijken. Kan je daar wat over vertellen? Het zijn mensen die helpen om uh, ja, inderdaad een beetje bodemloze situaties... Uh, toch te kunnen sturen of helpen of in elk geval te dragen. In dit geval. Uh, en de kinderen zijn erbij gebaat. Carlinde Liesker heeft dus veel aan Stichting Leergeld gehad. Ja, ik neem even mijn map mee. Ik ga mee naar een intakegesprek Samen met intermediair Patrick van Gijstelen. Ik heb om negen uur een afspraak met een meneer, uh, dat is een zzp'er. Die heeft twee kinderen... En uh, het gaat over uh, de contributie voor uh, de kinderen voor de muziekles. En we gaan kijken uh, of, of we daar aan kunnen bijdragen. Bent u dan heel streng? Nee, nee. Wij vragen, wat we wel vragen is een, uh, een bewijs van inkomen. Dus een salarisstrookje of uh, als ze in de bijstand zitten uh, een bewijsje van de WWB. En dat is voor ons voldoende. Ja. De inkomsten gaan naar beneden en daar gaan we ja. naar boven. Ja. Ja. Dus dat, is wel, ja. dat is een maatschappelijk probleem. Ja. Ja. En dan zijn we binnen bij de familie Pauwe die graag willen dat hun dochters trompet kunnen blijven spelen. De tafel ligt vol met mappen en rekeningen. Uh, ja, financieel uh, achteruit, geen klussen, geen werk. Dus ik heb een baas gevonden voor twee dagen, gelukkig nu. En heb ik 800 in de maand. En in de gloriejaren? Uh, buiten, omdat we alles betaald hadden, zit je op een 5600 euro in de maand. Dus dat scheelt een stukje. En dan kom je bij Stichting Leergeld. Is dat een makkelijke stap? Nee, niet echt uh, makkelijk. Maar ja, je moet de feit onder het ogen euh, zien. En dan ja, moet je toch stap onder gaan nemen. Maar leg eens uit waarom dat niet makkelijk is. Uh, eerst alles zelf regelen, zelf betalen. Van, ja, het gaat makkelijk. Je hebt het. Je hebt de middelen. Dus dan gaat het een stuk makkelijker. Maar als je dan niks meer hebt... en je moet dus een, een derde zeg maar, aanspreken... of een buurvrouw van help even... ja is ja, niet zo makkelijk. Had je dit verwacht? Nee. <lacht> In Goes alleen ondersteunen we 200 kinderen. Dus je bent, nee. echt, je bent echt niet de enige. Nee, maar eerst kan je alles makkelijk zelf. In ja. ja. ieder je in je zo'n gat, dan moet je alles gaan vragen. Maar ja. ja. het is wel hard. Uh, wij merken dat heel vaak dat voor mensen moeilijk is om die eerste stap te zetten. Dat is ook een, een van de principes van leren. Dat is ook altijd geweest. Wij gaan nooit een loket openen, want mensen moeten dan zoveel loketjes. Dus wij gaan ook altijd naar mensen thuis. En dat werkt vaak heel. Ik vind het heel prettig werken. En ik heb het idee dat mensen het ook prettig vinden om aan hun eigen keukentafel. Uh, dit soort zaken te bespreken. Is dat zo? Ja, dat klopt. Dit is misschien stap één? Ja, één van de. Hoeveel stappen moeten er nog? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk genoeg. om het terug op een rij te krijgen. Op de rails, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind uh, het heel, heel knap en ook heel verstandig. want Daar is Stichting Neegeld nu Nujaars voor... om uh, uh, al die kinderen die er uh, op dit moment behoefte hebben aan, aan dat sport... Aan, aan, aan, aan, dat, aan, aan culturele activiteit, om die toch te ondersteunen. Nou jongens, mag ik jullie heel veel succes wensen? En volgens mij uh, ziet u wel vaker een treintje, toch? Ja, ja, dat is niet de eerste keer. Even terug bij onze hoofdpersoon deze week, Carlinde. We staan voor de ruilwinkel. Maar is dit ook zo'n stap die je moet zetten? Um, ja, nu niet. Want het, ik vind dit vind ik heel toegankelijk. Maar vroeger was dat wel een stap voor jezelf. Om, uh, ja, dan voel je wel waar je je spulletjes moet halen of kan halen. Ik ga er nu fluitend heen. en uh, ja, Ik ruil gewoon mijn spulletjes om. Tot morgen dus de ruilwinkel. Morgen weer in deze serie in de praktijk. Zometeen Stand.nl. De stelling, de opstelling van Adrie Duiverstein is geloofwaardig. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal, hier is Raymond Serré. RA. Steeds meer mensen kiezen voor een hoger eigen risico bij het afsluiten van een zorgverzekering. Bijna een kwart van de mensen heeft liever een lager maandbedrag dan een hogere vergoeding. Dat was volgens Zorgkiezer.nl vorig jaar nog 21% en in 2011 slechts 12%. De Nijmeegse scooterzaak moet over, heeft de Hoge Raad besloten. De zaak gaat over twee verdachten van 18 en 19 die een hotel wilden overvallen. Toen ze een politieauto tegenkwamen, sloegen ze op de vlucht... en daarbij botsten ze op een voetganger die later overleed. Justitie vindt dat er sprake is van doodslag... maar het gerechtshof in Arnhem bestraft de twee... alleen voor het voorbereiden van een gewapende overval. Onder meer omdat niet duidelijk was wie de scooter bestuurde. En Julio Porch spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Zijn advocaat heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat hij wil dat de overheid Porch meer rechtbijstand geeft. De voormalige piloot staat in Argentinië terecht omdat hij tijdens het Fidelas regime betrokken zou zijn geweest bij de dodenvluchten. Hij is voor zijn procesvoering afhankelijk van giften en liefdadigheidsinstellingen. En dat waren je HWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat een vrachtwagen met pech op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Knopende Lunette en Ouderijn staat daardoor 2 kilometer. De rechte reisschok is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. PvdA-senator Adrie Duiverstein heeft het kabinet in de tang. De senator laat al wekenlang niks van zich horen... Uh, of hij nou in ieder geval voor of tegen het woonakkoord zal stemmen. Als Duiverstein vandaag tegenstemt... dan valt een fundament onder veel politieke akkoorden weg. De PvdA-leiders en ook minister Blok... die kunnen vandaag dan ook niets anders doen... dan de druk op de senator opvoeren en maar afwachten... Maar Duivenstein zegt die druk nog niet te voelen. Voelt u de druk op u zelf toegenomen de afgelopen uren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn allemaal mensen die de druk op u uit te praten over dat u het kabinet op het spel zet. Dat voelt u allemaal niet? Nee, op dit moment oefent u druk op mij uit. Is het een slim politiek spel van Adrie Duiverstein... om zo het onderste uit de kant te halen... of is het terecht dat Duiverstein zijn eigen koers vaart? Ik praat erover met Peter van der Heijden... politicoloog en parlementair historicus... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dag meneer van der Heijden, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Adrie Duiverstein is een ongeleid projectiel. Nee. Het kabinet Rutte 2 zit gewoon de vier jaar uit. Oeh, dat was een lekkere. Uh, nee. Oei. De Nacht van Duivestijn staat wel goed in toekomstige geschiedenisboekjes. Ja. Dan de stelling. En daar mag iedereen op reageren. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Uh, die stelling luidt dus. De opstelling van Adrie Duivenstein is geloofwaardig. Bent u het eens of oneens? SMS staat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. Meneer van der Heijden. De opstelling van Adrie Duivenstein is geloofwaardig. Eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Hè. Waarom? Nou, als, als er één constante is in het leven van Adrie Duivestein, is het wel dat hij hier voor dit soort zaken opkomt. Ja. Dus het is volstrekt geloofwaardig. Het zou eerder ongeloofwaardig zijn als hij het niet zou doen. Het is ook echt zijn sector, hè? die woonsector. Ja. Daar is ja. altijd al is hij daar druk mee geweest in al ja, zijn en... functies. Ja, en hij heeft bij zijn intrede in de Eerste Kamer... ook meteen al duidelijk gemaakt... dat hij het hier volstrekt Jonne oneens was. Ja, nou, ik had het idee dat hij met heel veel dingen... uit het regeerakkoord uh, niet goed kon leven. Maar dit was ja. misschien wel het belangrijkste. Ja, goed, dit is echt op zijn terrein. Dus Dit, dit is voor hem echt heel erg belangrijk. Ja. Uh, het is natuurlijk ook zijn functie als Eerste Kamerlid... om dat allemaal kritisch tegen het licht te houden. Ja, het is zijn baan. Hè. Uh, een, een senator moet gewoon echt kijken... Wat, hoe, hoe werken dingen uit in de samenleving? Uh, is wetgeving überhaupt uit te voeren... Uh, bijt het niet met, met andere dingen die er gedaan moeten worden... met andere wetten, met andere verdragen. Dat is precies het werk wat hij moet doen. Ja, zo staat het in de boekjes, maar in de praktijk betekent het ook... dat je daardoor uh, ja, een hoop sneeuwballen in gang zet. Uh, moet hij dat laten meewegen dat hij uh, bij een tegenstem... Ja, mogelijk een kabinetscrisis veroorzaakt? Ja, dat hoort net zo goed in die functieomschrijving natuurlijk. Want waar hij over uh, gaat stemmen is dan weliswaar uh, dit, dit plan, het woonakkoord. Maar dat heeft zoveel consequenties dat het heel raar zou zijn als je die niet zou meewegen. Dus dat hoort er gewoon echt bij. Maar welke afweging die maakt, ja, dat, dat is volstrekt duister nog. Ja, maar ja, het is, het is allebei belangrijk. Dus je moet daar ergens een tussenweg in zien te vinden. En je principes ja. en dan toch ook even, misschien nou, noem het maar even heel groot, het landsbelang in de gaten houden. Ja, maar goed, landsbelang kun je op allerlei manieren uitleggen natuurlijk. Uh, landsbelang, uh, uh, een kabinet hoeft niet per se een landsbelang te zijn. Zo kun je ook denken. Het gaat erom wat een kabinet doet. En als je het uh, zoals Duivenstein met veel dingen niet eens bent... Ja, dan heb je kans dat hij uh, toch het principe laat wegen. Maar tegelijkertijd zit hij daar ook voor een partij, uh, de Partij van de Arbeid... Ja. die in dit kabinet zit... Ja, en niet alleen in het kabinet zit... maar ook in de peilingen er heel slecht voor staat. Dus die partij heeft absoluut geen zin in verkiezingen. Ja, dat zal, hij zal het allemaal meewegen. Maar wat de uitkomst van, uh, van al dat balanceren zal zijn, ik weet het niet. Uh, even over de persoon Duivestein. Een PvdA zei gisteren in NSN Handelsblad... Adrie is net room. Ja. Hoe harder je slaat, hoe stijver het wordt. Ja, dat is prachtig, ja. Ja, hij staat bekend als iemand die uh, redelijk eigen gereid is... om het maar uh, heel subtiel te zeggen... En dat is dat harde slaan. Uh, hij gaat steeds verder de hakken hm. in het zand zetten. Ik, ik hoorde een soortgelijke typering hier vanmorgen op Radio 1 over minister Blok. Dus eigenlijk zijn tegenstreven, zou je kunnen zeggen. Ja. Die is ook wel... Uh, nou, dat is in ieder geval iemand die, die uh, de hakken behoorlijk in het zand kan zetten. Ja, dat kan nog een gezellig partijtje touwtrekken worden... dan als ze allebei uh, de hakken in het zand hebben. De vraag is wie er gaat bewegen. Het doet mij ook heel erg denken aan die, uh, die Amerikaanse crisis die we hebben gehad. En met die shutdown. Ja. Dat er op een gegeven moment dat Twitter berichtje kwam van Ted Cruz. Don't blink. En daar gaat het om. Wie knippert het eerst met de ogen? Dat is als een soort pokerspel is het ook. Ja. ja. ja. Uh, iemand op onze site schrijft. Ik hoop wel dat hij consequent en consistent is. Als hij alsnog zijn standpunt verandert. Dan verliest hij alle geloofwaardigheid. Ja, dat, daar heeft hij dan natuurlijk wel een beetje naar gemaakt ook zelf. Hè? Als je uh, zoveel publiciteit zoekt met, met je standpunt... en het zo principieel verpakt, maar wel door de pomp gaat... Ja, dan, dan snap ik dat mensen zeggen, ja, dan ben je geloofwaardigheid wel een beetje kwijt. Je kan in deze kwestie dus eigenlijk niet meer draaien zonder gezichtsverlies te leiden? Nee. nee, Ja, ja goed, <laughs> duiven is natuurlijk ook een politicus. Hè? En uh, als een politicus één ding kan... dan is het een, een verliespartij uitleggen als, uh, als winst. <laughs> Ja. Dus wat er zal gaan gebeuren, stel dat Duivestein bijdraait... dan gaat hij uh, heel erg tamboureren op wat hij allemaal binnengehaald heeft. En dat dat zo belangrijk is dat hij daarom uh, zijn stem kon geven. Maar dat is natuurlijk ook wat volgens uh, onze uitleg... ik hoorde vanmorgen Kees Booman hier nog op, uh, op Radio 1... Uh, politiek commentator van 1Vandaag... Uh, ja, die zegt, het is natuurlijk ook gewoon een groot spel... in de zin van, uh, Duivestein probeert zo lang mogelijk... de kaarten voor de borst te houden. Nou ja, dan reageert het kabinet misschien... doet dat water bij de wijn, heeft hij zijn zin... Omgekeerd, uh, ja, dat kabinet zet hem onder druk uh, dat hij wel voor moet stemmen. Mm -hmm. en, en dat spel gaan we dus uh, tot in de late uurtjes meemaken waarschijnlijk. Ja, ja, en het zou mij niks verbazen als er op het eind van die late uurtjes... dan toch een uh, konijn uit de hoge hoed komt... dat net voldoende is om, uh, om Duivenstein over uh, de streep te trekken. En, en dat allebei uh, kunnen zeggen, nou kijk, wij hebben het goed gedaan. Ja, ja, het kabinet kan dan zeggen, kijk, wij hebben het binnengehaald... En Duivestein kan zeggen, kijk, ik heb ook iets binnengehaald. Nou, uh, misschien is daar ook wel leiderschap voor nodig. Hè? Iemand die die twee dan uh, op zijn minst uh, ja, een beetje het voorzicht uh, wat ze zouden moeten doen. Wie zou dat moeten zijn? Ja, er wordt hard gewerkt uh, daaraan. Duivestein is zwaar onder druk gezet. Of ja, nou, dat heet dan niet onder druk gezet... maar er is uh, indringend met hem gesproken door Ascher. Ascher was erbij, ja. Ja, en uh, ik, ik neem aan dat hij niet de enige is. Ik neem aan dat uh, Samson hem ook geregeld gesproken heeft de laatste tijd. En ook uh, de rest van de Eerste Kamerfractie... Blok. Dus zal, ja, Blok zelf wellicht ook. Blok was we natuurlijk ook. bij de ja, ja, ja. top van de VVD, ook in de Eerste Kamer. Ja. Moet Rutte niet gewoon naar voren stappen... en iedereen in, in de Kamer jagen en zeggen van nou, zo gaan we het doen, mensen? Ja, maar in die positie is hij niet in dit geval. Hè. Um, op een gegeven moment heb je... er is een dikke kans dat hij op een gegeven moment vanavond op komt draven... en dat hij inderdaad dan uh, duidelijk gaat maken... Uh, wat er gaat gebeuren als het weggestemd wordt... Uh, maar dan heb je echt zware problemen natuurlijk als kabinet. Als de minister-president erbij moet komen om dat soort dingen te zeggen. Mm -hmm. het, het kan gebeuren, ik weet, ik weet dat niet zeker. Maar uh, Rutte is niet in de positie om iets af te dwingen op zich. Er is een, een, een meerderheid, uh, maar, die is, uh, uh, alleen maar die ligt alleen maar vast in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is niet gebonden aan een regeerakkoord. Nee. Nou ja, goed, daar hebben we al die constructies voor. Met al die akkoorden en die partijen uh -huh. die dan uh, weliswaar in de oppositie zitten. en op, op onderdelen meegaan. Uh, maar ja, dat is, dat is dus de bekende weeffout die zich nu hier weer ja. Uh, aandient. Hè? Ja, en daar is dan hersteld. Er zit een, een, uh, je wat dingen, een patch op. Maar uh, dat is een, een hele kleine. Want het blijkt nu: als maar één Kamerlid van de coalitie tegen zou stemmen. dan gaat het niet door. Je hebt dus in de Eerste Kamer een meerderheid van één. En dat betekent ook als iemand ziek is een keer kan er ook belangrijke wetgeving niet doorgaan. Het is, het is allemaal heel broos. Het sowieso. Is, ja, het, ja. Is, het is volstrekt instabiel. Iemand van onze luisteraars die zegt hier... Uh, de rol van de Eerste Kamer is primair technisch. Het toetsen van wetten op kwaliteit en samenhang. Het bezwaar van Duivenstein lijkt voornamelijk politiek inhoudelijk te zijn. Hij zit dus in de verkeerde kamer, uh, misschien zelfs bij de verkeerde partij. Ja, kijk, uh, het is een politiek orgaan. Er staat nergens uh, in wat voor wet en, uh, of grondwet dan ook... dat de Eerste Kamer een, een alleen maar technisch mag kijken. Nee, het is gewoon een politiek orgaan. Er zitten ook politici in. Er zitten over het algemeen ook niet... Uh, de, de minste politici in. Uh, veel oude winstlieden vaak. Uh, uh, mensen die uh, hun sporen uh, fors verdiend hebben in de Tweede Kamer. Um, die mensen, dat zijn politici. Dus die kijken ook politiek. Altijd. Dus hij zit niet in de verkeerde kamer. Alleen ja, voor mensen die willen dat, deze, uh, dat dit akkoord erdoor komt... zit uh, Duivenstein nu even in de verkeerde kamer. Ja. Zat hij in de tweede, dan was er geen enkel probleem. Ja. We hebben natuurlijk uh, meerdere situaties gehad. Dat zijn uh, historische nachten geworden. De nacht van Smelsel, heel lang geleden al. Uh, de nacht van Wiegel hebben we gehad. Van Tijn ook nog, geloof ik. Ja, uh, ja wie weet de nacht van Duivenstein. Zijn die situaties met elkaar te vergelijken? Uh, eigenlijk alleen het tijdstip. <laughs> ja, dat, ja. dat het meestal nachtwerk wordt. Ja, nee. daarom heet het ook een nacht natuurlijk. Nee, ja, er de, de, de spelen natuurlijk altijd andere dingen. Bij Wiegel ging het over uh, een, een, een staatsrechtelijke bestuurszaak. Ja. Uh, uh, maar ook wel een hele principiële kwestie voor Wiegel toen. Ja, ja. Maar ook bij Wiegel, net zoals nu ook bij Duivenstein... moet je ook altijd denken van waar houdt het principe op... en begint ook een beetje de schijnwerper op jezelf. Ja. Dus dat, dat, dat weet je ook nooit helemaal dat vond, dat vond Wiegel geloof ik ook altijd wel leuk, herinner ik me. Ja, dat is <laughs> iemand die niet wegduikt als er een camera komt, <laughs> zeg maar. Ja. En nee, u zegt dat heeft Duivenstein ja. ook wel een beetje. Nou, wel minder, maar ja goed, die heeft... Iedere politicus moet ook een beetje ijdel zijn... anders begin je er niet aan. Ja. En uh, als je dan zo'n hele nacht naar je genoemd kan krijgen, en een, een kabinetscrisis. Ja, dat heeft ook natuurlijk wel iets aantrekkelijks. Ja, ja. Kijk, verder, hij zal in de partijen volstrekt uitgerangeerd zijn daarna. Was hij nu eigenlijk al. Hè? Want hij stond al, uh, hij is, hij is in, de, in de Eerste Kamer gekomen omdat handnotenweging. weg ja. ging. Um, ja, nou stel dat hij wel gewoon voet bij stuk houdt en hij gaat uh, tegen dat woonakkoord stemmen. Mm -hmm. Dan valt het hele kaarthuis in elkaar. Want dat zei ik aan het begin ja. al. Daar hangt een hele hoop vanaf. Ze zijn nu bezig ja. over dat pensioenkoord. Ja, dat akkoord dat, dat staat ook even onhold. Totdat deze kwestie is opgelost. Mm -hmm. ja, dan hebben we toch wel echt een kabinetscrisis, denk ik. Ja, die kans is wel vrij groot hoor. Omdat er dan inderdaad aan alle kanten begint het dan te brokkelen. Um, de, de kans is heel klein dat, dat D66 en, en de kleine christelijke partijen... zich nog willen binden aan een kabinet... waar de eigen uh, Eerste Kamerfractie zich niet eens aan bindt. Dus ja, dan wordt het allemaal heel lastig. En dan verwacht ik inderdaad, uh, is het niet op dit punt... er, er komt wel weer wat. Ja. En die meerderheid is zo klein, daarom zei ik ook van... ja, ik verwacht niet dat ze de boel uh, de, de rit uitzitten. Nee, bij de net moest u even nadenken... maar u zei toch nee uiteindelijk op die vraag van... Uh, gaat het kabinet de rit uitzitten? Nee, dat klopt. Want uh, ik, ik verwacht dat er... Er, er komt nog meer hommelus. Er komen altijd dingen die ergens moeilijk liggen. En uh, bij, er, er komt misschien weer een nieuwe bezuinigingsronde... die pijn gaat doen uh, voor coalitiepartijen of voor, voor gedogers... Uh. Ja, dan, dan wordt het heel lastig. Ja, aan de andere kant kan je zeggen, met al dat uh, patchwork erbij... Uh, ja, zijn ze net toch wel een beetje bezig nu. En er begint er wel wat, wat schot in te komen. De economie wordt ook weer wat beter. Dus ja, voor hetzelfde geld uh, vinden ze elkaar juist op die moeilijke momenten... en uh, gaan ze fluitend naar de eindstreep. Ja, dat is ook een hele mooie analyse. <laughs> ja. Kijk, nee, dat, dat kan ook. <laughs> ja, het is allemaal niet zo moeilijk, die politieke logie. Hoor. <laughs> nee. nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Um, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van der Heijden. Blijf meeluisteren en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Hij is Peter Van der Heijden, um, politicoloog en parlementair historicus. Verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De opstelling van Adrie Duivestein is geloofwaardig. Dat is de stelling. 1012 mensen hebben gestemd op de site. 65% eens, 35% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Blom uit Krim van Wijsel. Dag meneer Blom. Uh, ik denk dat het doorgestoken kaart is en dat u gewoon vanavond voorstemt. En mocht u wel tegenstemmen, nou dan zal er wel een mooi op uw vorm in verschiet zitten... bij een of andere woningstichting. <laughs> ja, want daar komt u voor op. Uh, u zegt het is uh, een grote poppenkast. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Dit met Hermans uit Rijswijk. Uh, ik ben het feitelijk met het standpunt van de heer Duinstein eens... Uh, het is dus een... Ik zou haast zeggen... Dat is een Jodisch, jiddisch woord. Een gos, gospe. Godstheer. Dat op een gegeven bleek een regering... Uh, corporaties een heffing... oplegt die ze dus... bij de bewoners moeten halen. Om op een bepaald moment... Uh, dus uh, de overheid, de rijksoverheid... te helpen. De huursector komt hier... gigantisch door in het nauw te zitten. En ik ben het met hem eens... Dat eh, als het wonenakkoord er op een gegeven moment blijft, er komt, dat het dan, ja, uh, uh, ja zou ik maar zeggen, de, de, het bouwen ja. van de, bij, de, bij de corporaties en het uh, renoveren enzovoort, dat dat een, een nummer nou, één is. Kortom, u het verwacht, ook, u verwacht ook dat hij zijn woord zal houden, Duizend, en dat hij dus tegen gaat stemmen. Standpunt. Ja, dank u wel. goedemiddag. goeiemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw verkijk ik ben Anne IJssel. Nou, ik hoop dat hij zijn poot stijf houdt. Want dat is alleen maar voordelig voor ons, voor de huurders. Want ik met mijn AOW en een heel klein pensioentje, 4,5% huursverhoging. We hebben de toeslagen binnen, die gaan allemaal naar beneden. Dus laat hem zijn poot stijf houden, maar ik ben bang. Nee, dit voor de bune. Dat hij toch weer omdraait. Stamper.NL, goedemiddag. Goedemiddag, wat kunnen we uit de muiden. Dan nou, ik, ik hoop dat ik inderdaad dat meneer Duiverstein uh, zijn uh, rug recht houdt. Zo ken ik hem ook wel zo'n beetje. Ik heb de politiek in Nederland een beetje. Maar ja. En uh, dan kan tenminste deze regering na het kerstcens... hoeft hij niet meer terug te komen. Want dat zou u niet erg vinden. Nee, ik, hoe eerder deze regering weggaat, des te beter, vind ik. Ja, ja, ja. wat dan? Dan moeten we weer naar verkiezingen... en dan krijgen we dit, dat hele gedoe weer. Ja, maar dat lijkt me alles beter dan deze regeringen nog drie jaar voort uh, tobben. Ja? ja? Ja. Nou, goed, we gaan het zien. Dank u wel, StampertNL. Goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Meneer, uh, ik ben het niet eens met de stelling... Uh, los of ik het nou eens ben met dat onwetsontwerpje ja af te nemen. Maar ik vind, de kijk, als de VVD en de PvdA, de regeringspartijen... Uh, samen met de D66 en de Christelijke Partijen uh, deze wet hebben... dan zijn er toch geen kleine jongens. En uh, die denken erover na. En daar is de PvdA was er ook bij betrokken. En dan komt er één man en die zegt... ja, jongens, sorry, maar ik weet het beter... Nou, ik vind het beneden alle pijl als je tegen je eigen, eigen mensen eigen mens, ja. en je wederconsequenties consequenties... dat je dat toch, toch tegen gaat stemmen. U, u vindt dat hij die strijd dan maar binnen de PvdA had moeten voeren... dat ze ja, niet, niet zo ver met een beter plan waren gekomen? Tuurlijk, dat, moeten, dat hadden ze toch van tevoren moeten overleggen. En dat kan je toch niet doen tegen je eigen mensen. Zeggen: Ik weet het beter dan jullie ja. allemaal. Jullie, zijn er, hè, jullie, zijn, jullie weten het niet. Ja. Maar, maar ja, goed, het, het is natuurlijk bekend: Duivestijn zit goed in, in, in de woningmarkt, uh, zou ik maar zeggen. Dat, dus die weet daar echt wel wat van. Uh, als, het, als het zijn principe is dat dit echt een, een slecht plan is, ja, hij zit daar wel natuurlijk namens ons allemaal. Ja, om dat in de kijk, gaten bij, te houden. Bij de andere partijen zijn ook mensen die echt ook wel wat van de woningmarkt weten. Ik vind: Je kan niet. Als één man met zoveel consequenties kan je niet tegenstemmen. Dat, dat, nee. dat, dat, is, dat is mijn standpunt. Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Pilot Amsterdam. Ja, ik, het, het systeem uh, mag dan inderdaad een beetje opmerkelijk zijn dat één man uh, zoiets kan tegenhouden. Ik, ik heb er niet zo heel veel met de PvdA, maar tegenwoordig nog veel minder met de VVD. Ik zou het fantastisch vinden als u zijn pootstijf houdt. Ik, uh, ik vind uh, dat de plunder toch van dit uh, kabinet, en ik denk dat je eigenlijk een soort cabaret uh, moet noemen, is natuurlijk gebaseerd op verschrikkelijk veel leugens. Meneer Blok denkt dat hij de woningmarkt uh, vlot kan trekken door uh, huren te verhogen en, uh, en nog een keer geld te gaan harken bij de woningcorporaties. Noemt het de verhuurdersheffing. We weten allemaal dat het een huurdersheffing is. Het is te gek voor woorden. Ja. En, ja, de... uh, hij, hij bevindt zich in goed gezelschap, want we hebben allemaal, allemaal leugenaars in dit kabinet zitten. Van de, onze Hof naar Rutte is er natuurlijk één. En noem ze allemaal maar op. Het is te droeven voor woorden. Deze plunder toch moet ophouden. En laat hij zijn poot maar stijf houden. Laat de bom ja. maar in elkaar zakken. Die, die conclusie had ik inderdaad al een beetje stiekem getrokken dat u die kant op zou gaan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, die meneer voor me heeft eigenlijk alles al gezegd. Ik ben Frans. Oh. wat ik wilde zeggen, ik ben het helemaal eens met meneer Duivenstein En de tweede spreker, die had het ook helemaal bij het rechte eind. Hij zorgt in ieder geval dat waar het geld gehaald wordt, het ook weer ingezet wordt. En dat is een heel goed uh, ja. gegeven. Want dat is, dat is inderdaad wat hij, wat hij wil. Dank u wel. Stamper NL, goedemiddag. Goedemiddag, met Stoffer de Vries in Groningen spreekt u... Ik ben het eens met de heer Duikstein, eens met de stelling dus. Hij uh, kijkt s morgens in de spiegel en dan ziet hij een gezicht. En hij is lid van de PvdA, dat is een socialistische partij van oudsher. Uh, en ze hebben hun ziel en zaligheid verkocht aan een uh, rechtse partij. En deze man kan het niet uh, waarmaken. Dus ik denk dat vanavond het kabinet uh, eigenlijk uh, weg is en... Uh... Ja, het gemodder is dan uh, eindelijk afgelopen. Nou ja, want, want even vanuit die rechtsoppartij geredeneerd... die zeggen van ja, wij, wij waren nooit zo tegen die uh, hypotheekrente aftrekken. Nou ja, daar hebben we nu ook een puntje van gemaakt. Uh, die zeggen zo langzamerhand, is dat wel eens een keer genoeg natuurlijk... vanuit ja. de VVD. Ja, de VVD. Maar goed, uh, de heer Duivenstein die heeft gelijk. Ik bedoel, dat uh, dat geld van die, uh, van die huurdersheffing... dat uh, wat bij de sociale woningbouw, het woord alleen al in... dat, dat gaat naar de schatkist, daar, daar worden de... ...de tekorten mee uh, gefinancierd, dat hoort bij de rijkere uh, vandaan te komen. En uh, het geld vanuit die uh, woningstichtingen of woningbouwverenigingen... ...dat hoort uh, terug te gaan naar de huurder... Ja. ...in de vorm van nieuwe woningen, goede woningen, betaalbare woningen... ...voor ja. de minder uh, bedeelde in deze samenleving. Dat, die... dat is socialisme. Ja. Nou goed, dat, dat is het punt dat Duivenstein gemaakt heeft. En u denkt dat hij dat ook gaat volhouden tot het eind? Als hij... Uh, ...echt voor zijn principes staat. Het is koffiedik kijken natuurlijk, uh, geen mens kan, uh, kan dat zeggen. Maar als hij echt principieel is, dan zegt hij vanavond nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, met Hannes. Ja, we zijn het vandaag allemaal aardig eens bij je. Ik uh, ben een vervangend voorstander van ARI. dat is nog een partij van de arbeidman van de oude stempel... ...waar ik een heel, heel warm hart van krijg. Buiten dat heeft hij gewoon gelijk. En hij heeft al heel lang geleden laten doorschemeren hoe hij erover dacht. Dus men heeft binnen de Partij van de Arbeid alle kans gehad... om hier op een andere manier een insteek voor te vinden... waardoor er socialistisch gezien meer binnengehaald kon worden. En daar is iedere woner in iedere coöperatie mee gediend. En het wordt tijd dat de Partij van de Arbeid deze mensen heel erg koestert... en deze mensen heel hoog in het vaandel houdt. Dank u wel. Ik ga snel terug naar Peter van Heijden, politicoloog, parlementair historicus... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meegeluisterd, wat vond u van de reacties? Ja, die had ik op zich wel verwacht. Er zit een, een deel echt anti-kabinet in. Hè. Die moeten zo snel mogelijk weg, is dan de, de strekking. En het andere deel is dat inhoudelijk Duivenstein gelijk wordt gegeven. Kortom, de, de maatregel wordt niet begrepen en in ieder geval niet, niet gepikt door de beller. En uh, de consequentie daarvan, het opstappen van het kabinet uh, eventueel, uh, dat wordt toegejuicht. Ja. Um, ik heb hier ook nog wat Twitterberichten liggen. Jack Forrest bijvoorbeeld, die zegt, uh, bekend politiek spelletje met voorspelbare afloop om moe van te worden. Ja, dat vraag ik me af. Dat weten we vanavond pas of die, die uitkomst uh, voorspelbaar was. Ja, en dat, je hebt 50% kans op zich natuurlijk. Uh, dus uh, je kunt altijd zeggen, ik heb voorspeld. Maar ik weet het niet hoor. Uh, ik, ik zie Duivestein inderdaad ook zijn poot stijf houden omdat dit zo belangrijk voor hem is. Ja. Het is een beetje, u vond het wel mooi die vergelijking die u daar straks maakte. Van, van wat er in Amerika was. Want dat ging ook echt, nou dat ging weken door. Ja. Uh, dat je dacht van nou dat, dat, dat hele land dat gaat straks op slot. Mm -hmm. uh, dat was het ook eigenlijk een tijdje even. ambtenaren ja. waren naar huis gestuurd. En toch uiteindelijk uh, ging er iemand knipperen dan met de ogen. Ja. En was het ook binnen no time weer even geregeld. Ja, ja maar dat, dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. Hè. Kijk, mocht het vanavond uh, niet aangenomen worden. Dan kan er ook nog weer een aanpassing plaatsvinden dat is met het pensioenakkoord gebeurd, dat kan hiermee ook. Dat het kabinet teruggaat naar de tekentafel ja. en met een ander plan komt. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat... Uh, zeg maar, de, de coalitiepartijen die staan er niet best voor in, in alle peilingen. Ni eigenlijk niemand zit te wachten op verkiezingen. Ja, wilde nee. misschien, die, ja. die gaat heel goed. Ja, die zou het heel graag willen, maar verder niemand. Nou, en niemand wil, uh, wil dus groot hebben van de andere partijen. Dus ze willen zo lang mogelijk die verkiezingen uitstellen. Mocht dit een bedrijfsongeval worden, in de zin van dat het, uh, het er niet doorkomt... Uh, dan uh, zal er een aanpassing plaatsvinden, verwacht ik. Net als met het pensioenakkoord. Ja. Hebt u al bier en chips ingeslagen, meneer Van der Heijden? Zit u vanavond voor de buis? Ik uh, zit er vanavond helemaal klaar voor. En vannacht Onderaad... ook? Het, het kan laat worden. Ja, ik wil morgenochtend al weten over de nacht van wel. Ja. ja, dat weten we morgenochtend pas. Ja. Um, eerst maar eens inderdaad de dag door. Want het kan ook nog maar zo zijn dat zo'n vers uur ineens met witte rook komen... dat het opgelost is. Maar uh, het zou wel eens kunnen dat het uh, gewoon een latertje wordt. Ja. We blijven dat volgen. Morgenochtend weten we alles. Peter van der Heijden, dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Graag gedaan. Uh, politicoloog en parlementaire historicus. U kunt blijven stemmen trouwens op onze site. www.stand.nl Opstelling van Adrie Duivenstein is geloofwaardig. 1175 mensen hebben intussen die site gevonden. En hebben daar eens of oneens in gevuld. 66 eens, 34 oneens. Dat is de laatste tussenstand. We gaan aan het eind van de dag kijken hoe die stand erbij staat. En we gaan ook kijken hoe de situatie dan in de Eerste Kamer is rond. Adrie, Duiv Adrie Duivenstein, dus de, de eerste... Kamer, uh, hoe heet dat? eerste Kamerlid moet ik zeggen. De senator, ik zeggen, van, de, van de Partij van de Arbeid. Zometeen na tweeën, dit is de dag. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Nu, als cd van de maand, De Mooiste Christmas Carols... door het King's College Choir Cambridge voor maar 2,99 euro. Voor de mooiste klassieke muziek ga je voortaan naar Blokker... of kijk je op blokker.nl.